avond uh, werken met plug-in. Dat vanavond nog eventjes om acht uur en uh, dan is het vrij weekend. Lekker. Mm -hmm -hmm. Ik wens u ook een fantastisch weekend met de DTM, met het Oktoberfest, met uh, alles moois wat er in Zandvoort te doen is. En het weer wat je erbij hebt is over het algemeen goed, dus waar zou je je verder nog druk om maken? Bedankt voor het luisteren en tot maandag. Fijn weekend.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 De A12 Utrecht Den Haag bij Nieuwebrug, 4 kilometer. En de A28 Amersfoort Utrecht bij Knap en Rijn Zweert 2. Verder is de N59 dicht tussen Den Bommel en het Hellegatsplein. Dat levert niet al te veel problemen meer op, want via de parallelweg is wel verkeer mogelijk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Emotion by Esprit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 See sí.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 Alors moi mille fois que j'ai compté mes doigts et hey. goûté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 We're yeah.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 There's no One day on The universe